Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Joris Benitsky met het NOS-journaal. Bij de vulkaanuitbarsting op een populair toeristeneiland in Nieuw-Zeeland... zijn vijf doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. De reddingsactie op White Island is voorlopig stilgelegd... omdat het te gevaarlijk is. Zeker twintig toeristen zijn van het eiland afgehaald met helikopters... maar er worden nog mensen vermist. De afgelopen jaren hebben de armste gezinnen in ons land niet geprofiteerd van de economische groei, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen drie jaar bleef het aantal mensen met een laag inkomen ongeveer gelijk op bijna 600.000. Dat komt vooral doordat vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea hier moeilijk werk kunnen vinden. In het nieuwe lespakket dat wordt ontwikkeld krijgen scholen veel meer vrijheid... Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen... een derde van de lessen op hun eigen manier kunnen invullen. Wat wordt verplicht is nog niet bekend. Het nieuwe lespakket moet over vier jaar worden ingevoerd. 16 basisscholen in Amsterdam zijn vanaf vandaag de hele week dicht... vanwege een tekort aan leraren. Ruim 5000 leer leerlingen krijgen daardoor geen les. Vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten voor de kinderen... zoals techniekworkshops. Ook kunnen de kinderen gratis schaatsen op het Museumplein. Op station Venlo is een onderkoelde reiziger uit een trein gehaald. De man uit Tanzania had natte kleren nadat hij in Eindhoven had gezwommen. Twee landgenoten haalden hem uit het water en pakten de trein naar Venlo. De onderkoelde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Jesse Klaver wil door als leider van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij zegt dat zijn bevlogenheid in zijn periode als Kamerlid alleen maar sterker is geworden... GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyek wil na de verkiezingen niet terugkeren in de Kamer. De oud-fractieleider is nu 65 en gaat met pensioen. Het weer, vooral aan de zee, gaat het hard of stormachtig waaien. Verspreid over het land vallen ook buien. Vanmiddag wordt het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt vanmiddag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 DWK Media. GFM. Oh, ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met Men nu, De herhaling van Goede Morgen,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 Punten inzamelen voor hun uitzet. Ja. Ik dacht dat het een ja, beetje het, ouderwets was. Nee, maar... Het koffiezetapparaat van Douwer-Erbets, die ouderwets. nog steeds vind ik het beste koffie. Oké. Okay. Ik hoop dat Douwe erbets ja, dit ook uh, hoort ja, voor de reclame en donatie doet ja. aan ZTV. Ja, dus. uh, maar alle gekheid op een stokje. Pluspunt voor Noord. Ja. Nog steeds de HEMA.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 Dat is wat ik te zeggen had. Ik dank jullie heel hartelijk. Ja, en volgende week laat ik een eerste score weten hoe goed, is goed het, het gaat. van de oude Zo is dat. In. En jullie heel veel plezier met het programma. We okay. zijn heel benieuwd. Dan ik. Bedankt. Ik ga, gelijk, ga gelijk sparen. Ja, nou. Nee, niet sparen. Ja. Inleveren. Ja, inle nee, maar ik moet eerst, eerst knippen. We ja. ja. knippen is zo. Dat, dat is ook zo. Die staan er altijd op. Ja. Ja. Goedemorgen. Het, uh, het blaadje struinen... Oh. Er is iets met mijn microfoon. Ik denk dat ik moet gaan wisselen. Ja, ik ga dat ook even doen. Uh, er is een, uh, een... De nieuwe komt uit volgende week. Ja, ja dat ongeveer de, nieuwe de, de, de, de 15e, de 20e valt hij op de mat. Altijd voor de kerst. Want er staan allerlei kerstactiviteiten in, uh, in de duinen. Ja. Dus dit is nog een, ja, het winternummer. Hè, oktober, ja, tot november. Tot halverwege december staan ja. de activiteiten hierin, hierin. En die anderen staan dan ja. op die volgende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 Die zien altijd in het voorjaar de eerste zandhagedissen. En, en, en, en want hun, hun horen ook beter natuurlijk. En dat is het echt het leuke. Die hebben zo'n enorme goede zintuigen nog. Ja. Dus als je, als je op stap gaat met kinderen in de duinen. Ja, ik leer altijd nog van ze. Dat moet je niet een, een, een jongere boswachterschilder schilden dat was zo leuk hè. Ja. En ja. En nou, ja, <laughs> je moet dat een de opvolging ja, denken. Ja, nee, maar dat komt over een paar jaar. precies. <laughs> <Okay, okay>. <laughs>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 Nou, ik denk dat je dan veel beter de winter doorkomt. Dus dat is gelijk een beetje de tip voor deze maand december. Voor, voor de Zandvoort. Een therapeutische wandeling door de, door ja, de duinen. Ja, maar daarom is het ja. waarschijnlijk ook zo'n vrolijk dorp, Zandvoort. Want ja. iedereen die heeft de zee en de duinen. En... Ja. Ja. misschien moeten we de raadsleden ook adviseren. duinwandeling te maken voor de raadsvergadering. Ja, ja. goed. Net voor de vergadering, zeker dan. Ja, ja, net voor de vergadering. Je je eerst even ja. ontstressen voordat ze die vergadering ja. in de ja, dat is ook zo. Maar goed, ja. dit is één, hè? Bibberen, eh, bottenbibberen en... Ja, bunkers, botten Bunke, en bibberen. Bunkers, ja. botten en bibberen is ja. een van de dingen in uh, december. wat heb je nog meer voor nou, hoogtepunten? Weet je wat ook voor zo enorm mooi is? En die zijn alweer aangekomen. Dat zijn onze wintergasten. Ja, ah, en dat hoi. is ja, logisch. Elke winter weer. Uh, maar het is elke winter wel uh, af, afwachten. Nee, ik heb niks bij. Me. Ik, nee, heb geen, ik, ik dacht maar, eerst: zou ik nog een wilde, opgezette wilde zwaan meenemen? Ja. Maar ik denk, dan is die gelijk de hele tafel vol. En, uh, dus de wilde zwaan, ja, dat koude Noren, ja. die komen nou aanvliegen. Toevallig, hè?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 Ja, het wordt een beetje ongevoeld. Ja. En, uh, dus dat is altijd goed. En dan komt er weer nieuw leven in. Ze uh, dus, dus... Dus ja. moeten ze koesteren, die wilde zwaden. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Die Eigenlijk wilde zijn, wilde zijn wilde. wij dus het warme zuiden voor de wilde zwaden. Ja, ja. ja. Dat denk ik denk niemand zegt dat wij het warme zuiden ja. Dat is ja. ook alweer een positief dingetje. Ja. Ja. Ja. Oh, ja, die ja. komen uit Scandinavië. En dan ja. heb je nog de boterbuiken. Dan dus zou je zegt, boterbuiken. Roomboterachtige kleur hebben die. Dat zijn namelijk de grote zaagbekken. Dat is een hele mooie.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 gek op, hé, want die, die, die vissen alles. Die vreten anderhalve kilo vis per, per, per dag. Met, ja, ik, voor vind, die jongen. ik vind ze zo de prehistorisch uitzien. Ja, als ze dan op zo'n lantaarnpaal als er, paal zitten. Als ze op, ja. op lantaarnpaal ja, en dan is en dan het net een, een kogel.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 krijgen met uh, agressievere mensen en dat soort dingen. Heb jij als dan ook last van? Ja. Mensen ja. die uh, denken van, nou hou je je mond maar, bepaal zelf ja, wel waar, ja. waar ik fiets. Uh, of ja, ik, ja, dat wil jij gelo niet geloven hoor. Maar het meeste zijn dan tot, ja, tot de dames. Als ik, ja, ja, ja. ja, Nou, ja, ja. ja, ik zit hier ook af en toe een beetje bibberend ja. naar. Ja. Nee, nee. Als ik wel eens sta te controleren bij de ingangen weet je wel, en dan uh, vraag ik om kaartjes en zo allemaal. En dan uh, en uh, uh, ja, er lopen sommigen van. Ik zeg, mag ik uw kaartje ook even zien? Kaartje, kaartje. Ik zeg, ja, dat staat op de ingang, het is verplicht een kaartje te kopen. Nou, ah, dat is niet zo flauw. Nou, ja. Mannen nemen het vaak al voor lief. Maar ik heb wel eens dan. Dames die beginnen dan een beetje. Nou ja, niet echt te schelden. Maar die zijn daar <laughs> boos op. Het, dus. Nou ja. Ja? Als ze maar een kaartje kopen, ik, voor de rest kan ik er ook. Ik voel op. me niet aangesproken. Nee, helemaal nee, niet. Zeker nee. Nee, nee, een kaartje. kopen. Zeker. Ja. Ja. Maar mannen hebben bijvoorbeeld wel. Als je nou echt met met zo'n racefiets, ja, dat, dat is wel eens agressie. Daarom hebben we ook training, hoor. Dat noemen ze regionale training, geweldbeheersing. Weet je wel dat je dat je praten. gooit gewoon een stok in de, in de wielen en klaar. Nou, dus nou, het is Onze wapenstok, ja, ja, die hebben we wel, maar.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 Ja, zou grampig. mensen dat weten hoe ze dat herkennen? De keuter van nou, een vos. Nou, nu wel als ze dit boekje ja, zien. Ja. ik, ik het niet staat weten, het gewoon ja. in. Je ja, zou, zou het echt niet De keuter van een vos zit altijd een puntje aan. Ja, ah. Van een hond niet. Want een vos die eet of vogels. Of, of andere haren van dieren. Dus dat, dat, dat haar ja, zit altijd in is, het puntje. Ja. Ja. Ah, ja. Dus dat zie je. En er zitten altijd kleine botjes in. Ik heb wel eens... Met halsschoede aarde wordt een keutel <laughs> helemaal uitgepeuterd. En dan zie je schedeltjes van, van, van uh, muizen erin. En uh, botjes en uh, uh, yeah. pitjes van, van duindorens. Dus dat is wel leuk. Ja, Uitpluizen ja. van een keutel dat doe ik, ik als boswachter. Ik kan echt alle, alle ouders en grootouders dit aanbevelen. Want ja. je kunt inderdaad ook geluid, hè, van welke vogel je ziet. En wat voor soort geluid het ja, is. Ja. En het benoemen van een geluid, wat natuurlijk al heel leuk is om te, om ja. te doen... En ook uh, uh, wat voor gebij er uh, bij welk beest hoort. Ja. Wat van een damhert is en ja, van ja, een ree. En... Uh, ja, leuk. He, die, die, dat, ja, dat, dat dit is, is echt, En, en ze krijgen nog op het einde hier... Dan krijgen ze, als ze het goed hebben gedaan... Een diploma. Als ze een beetje minder goed hebben gedaan, is het ook goed natuurlijk. Daarom maar dan krijgen ze een diploma zijn, natuurlijk. En, uh, nou, ze hebben we al heel wat hulpbordswachters. Uh, ja...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 Uh, de site van uh, de Waterleiding Duinen. En daar kunnen ze ook uh, zich inschrijven voor het boekstruinen. En een jaarkaart online kopen. Dat is natuurlijk ook ja. heel makkelijk. Ja, je, alles je, je... kan nu online. Ook de dagkaart. Yeah. Dat vind ik zo leuk. Dan sta ik hier op Brederode pad. He, dan ga ik, ik, ik pak al verschillende in ingangen. He. dan heb je, zie je gelijk wat daar gebeurt.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 te Beleven is daar en uh, ze kunnen zich inschrijven voor alle activiteiten. Zeker weten. Ja, nou ja, daar, daar ga ik ook weer terug. En we zijn aan, heel benieuwd nu, naar het ik, programma ik, voor december, natuurlijk. Ja, ja de, de, de ja, echte details. Die uh, kom, ja, die, ja. Uh, ja, over een paar weken ligt hij op de mat en, en op, op de, de site. Uh, ja. En goed. En als die er dus is, dan kom je weer naar ons toe om uh, weer de ja, andere ja, dingen ik, te ik, vertellen. Wacht gewoon de uitnodiging af. Ja, ja Gerry weet je te ik, vinden, ik, dus gewoon graag. Geen enkel probleem. Oké. Nou, ik zeg dankjewel voor je komst. Graag gedaan Graag. tot de ja. volgende keer. En wij gaan luisteren naar de muziekjournalist. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Met de bets, Baby, don't me. Don't hurt me.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 Oh, dat is... het is steeds te... spannender. Het, je het is we jammer zijn voor die... Wel, wel ja. Zijn. ja, dat klopt. Jammer dus dat mensen niet meer kunnen heen. kopen. Hè. Geen kaartjes nee, meer nee, kunnen Nee, kopen. Nee, maar we kunnen natuurlijk wel de huidige donateurs prikkelen... om te kijken of er nieuwe donateurs Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. En het is natuurlijk... Je hoopt het niet, maar er zullen natuurlijk altijd mogelijkheden zijn... dat mensen door wat voor omstandigheid niet kunnen komen. Zeker. Dus mocht je nou echt denken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 Dan, uh, uh, meld, uh, meld je alsjeblieft bij ons. Ja. Um, en ik wil ook wel eens zeggen... dat we nu onze regisseurs... echt fantastisch uh, uh, stuk aan het regisseren. Is, is, ja. is dat zo dat je, dat je voor elk stuk... een andere regisseur <kwijden> hebt? Of, of is er wel een, een vaste...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 uh, wat mee te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld, het uh, stuk dat we nu spelen is, uh, is een blijspel. Um, maar wel met een, een serieus uh, spel daarin. Uh, terwijl we ook vaak uh, kluchten hebben gespeeld. Dus, uh, maar de minnaars uit elkaar sprongen. En, uh, ja, ja, ja. ja Helen, dat is en, minder. Ene, ja. Ene de deur gaat open, deur gaat dicht. En ja, ja, ja, ja. Uh, alles ja. is vrolijk. En, en, en soms gaat het ja. goed en soms gaat het fout. En Precies. soms klopt het wat ze moeten doen. En soms klopt ja. het helemaal niet. En daar klopt. is bij dit stuk uh, uh, bijna voor. tot geen ruimte. <laughs> nee.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 Ja. Oh, wat nog wel heel leuk is om te vertellen is dat wij natuurlijk ook een hele actieve jeugdafdeling hebben bij uh, Hildering. Ah, die ook één keer per jaar een stuk spelen. Die, uh, nou, die zijn al vanaf september aan het oefenen met elkaar. En dat is een hele leuke groep, uh, groep jongeren. Die vanaf de brugklas tot een jaar of 18 uh, uh, nou ja, een hele goede groep vormen.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 binnen? Ja, dan ja, mogen we... mensen niet naar het stuk komen, dan kunnen ze online uh, op de website, uh, kunnen ze uh, informatie vinden over hoe ze zich aan kunnen melden. En daar komt ook op te staan welk stuk we weer gaan spelen. En wat en, is het en, uh, adres? adres uh, dat website. is, uh, even denken, www.toneelhildering.nl geloof ik, maar anders Google als je je zoek hebt, op Wim he, Hildering. Als je, als je dat doet, dan komt hij direct naar boven. Ja, het, het, het, en op, op Facebook, ja. heb groep, dus dat, ja. Facebook hebben we ook een actieve groep. Facebook ja, hebben we ook een actieve groep, want ja. niet al onze luisteraars zijn heel erg bekwaam in alles gebruiken nee. op internet. Dus goed, dat moet goed in, uh, uit te lichten. Goed, dankjewel voor jullie komst. We gaan dank, even dank. muziek luisteren en dan als we nog tijd hebben pakken we eerst de agenda even en daarna komen onze andere gasten. Dankjewel voor jullie komst. Geen Tot dank, volgende dank, week. week <laughs> Bedankt. Dank, wel.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 With a mic in a hand, let's cut and stomp and do the jam Like a ball from the blue, I'll breaking it It's yeah. on you.